In Utrecht is vannacht een auto uitgebrand nadat die tegen een paal was gebotst. Volgens RTV Utrecht vloog de Audi RS5 na een paar harde knallen in brand. Toen de politie en brandweer bij de brandende wagen aankwamen waren de inzittenden al weg. De politie vindt dat verdacht Er wordt gegaan dat de auto na het ongeluk in brand is gestoken.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 De torpedobootjager is op eigen kracht onderweg naar de haven. Hoe de olietanker aan toe is, is niet duidelijk. In juni was er ook al een aanvaring tussen een Amerikaans marineschip en een vrachtschip. Bij een botsing tussen de USS Fitzgerald en een Japans vrachtschip kwamen toen zeven mensen om. Karkas van de vinvis die op Texel is aangespoeld gaat naar natuurcentrum Ecomare. Vandaag wordt de vinvis opgeruimd. Dode dier van bijna 20 meter lang spoelde gisteren in verregaande staat van ontbinding aan. Ecomare heeft al een verzameling walvisgeraamtes, maar nog geen vinvis. Het skelet is over ongeveer een jaar voor het publiek te zien. Het weer in het noorden, zon, in het zuiden trekken wolkenvelden over. Het blijft vrijwel droog en het wordt 19 tot 22 graden. Vanaf morgen loopt de temperatuur op, woensdag kan het 28 graden worden. Dit was het NOS. -S3. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Quiero respirar tu quejotes despacito deja que aquí te pica cosas al lomito, para que te pierdas si no estás conmigo, despacito, quiero desnudarte a besos despacito, como las perreras de tu laberinto, que hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Uh -huh.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 je de in tu cuerpo This how I can go forever, Een heerlijk zomersbegin begin van uur 2 van Salford op zaterdag bij ZFM. Ja, Louis Vons hier, hoor je samen met uh, Daddy Yankee. En uh, uiteraard ook nog uh, Justin Bieber. Dat was Despacito. Ja, uur 2 met uiteraard aandacht voor de DTM-race van vandaag op het circuit Zandvoort. En uh, ja, het gaat lekker daar. Heel veel pitstops uh, op dit moment uh, al gaande. En uh, achter de rug, uh, Albert Jan. Ja, dat klopt. Alleen de top, uh, top 8 even zo uit mijn hoofd. Of top 6, moet ik zeggen.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 toi un petit tour, un petit, jour, entre tes bras. tour un petit tour un petit jour, entre tes bras.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 was hem, de single van Bob Marley en de Whalers. NFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar het circuit, naar Willem van Dinsen. Want uh, ja, er is een spannende race gaande daar op circuit, uh, Willem. Ja, dat kunnen we wel zeggen, DTM uh, of Zandvoort. We zijn half weg, half weg uh, een kleine half uur nog te gaan in uh, deze race... De DTM is tegenwoordig verplicht eens op. en wanneer je maken wil, dat maak jij helemaal zelf uit. Er zijn er een aantal die hebben dat de eerste ronde al gedaan. Er zijn er die hebben het nog totaal niet gedaan. Dus ja, maakt het wel iets onoverzichtelijker voor ons van ja, hoe gaat het eindigen. Al met al is het zo. Uh, dat we op dit moment uh, René Rast aan de leiding hebben. René Rast, ja, een oude bekende, jarenlang uh, heftige strijd gevoerd met uh, Jeroen Sleep uh, in de poosje Superkop. vorig jaar gedemonstreerd hier in uh, Zandvoort in de TTM. En hij doet het hartstikke goed, uh, dit te doen. staat vede in, dus in de stad nu ...van Matthias Ekström, nou Ekström, de leider in de kampioen van... ...maar hij gaat in ongetwijfeld twijfel uh, te hier. Ekström. naast zijn uh, dtm activiteit ook actief in de rallycross. Hij is de regeringswereldkampioen uh, Rallycross, omdat de dat beheerst... Hij eerder zien in de wedstrijd. Hij ging al in de geelaf. Leed uit de bodem maar moest hij staat toch flink gerelicteerd door het gras. Er is een harensteurs teruggevallen in het veld. Die ook teruggevallen is. Er is iemand die we Die weken terug nog aan de start hebben zien dus staan van de Formule 1 race. En die Resta. Ingevallen in Hongarije voor uh, Philippe Massa en hier weer terug in de DTM, maar hij merkt het toch niet helemaal, uh, ja, zoals het hebben wil uh, voor deze uh, volle Formule 1 DTM en het hele circus hier, ja zit een dicht lijntje. Wat het al zijn, de eerder uh, leider in de wedstrijd uh, Tim Europe, ook een ex uh, Formule 1 coureur, ja en uh, ook toekomstige coureurs uh, in de Formule 1 vinden we terug in de DTM. Kijken we nog even naar vorig jaar. Hadden we hier Esteban, van in de dtm actief. Ja, en is nu een van de sterren voor de Green Oké, okay, uh, Willem, de race is uh, zojuist om uh, kwart voor drie gestart. We hebben nog een uh, minuutje of 25, klopt dat? Dat klopt. Ja, rond kwart voor vier gaan we de finish uh, En dan weten we. Uiteindelijk, de winnaar is... Ik durf er nog geen uh, bestelling te doen. Want de schrijving op de baan is uh, heftig. En ook met die uh, nog gaan, uh, kan een hoop verandering zorgen. het veld nu nog uh, René Rast aan de leiding. Maar dat zal ongetwijfeld gaan veranderen nog. Oké, okay, dankjewel Willem voor deze update. En uh, straks komen we weer bij je uh, terug voor het vervolg. De spannende race inderdaad op het circuit in Zandvoort.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 volgende week zaterdag, dan gaat het weer gebeuren bij CFM. De hoogte beste het best plaats van Europa in de Eurobreakdown... op zaterdagavond tussen 7 en 9 met een nieuwe presentator. Jawel, en deze plaat die gaat vast en zeker ook in de lijst voorkomen. Het is 9 minuten voor half 4, tijd voor nieuws in het kort, deel 2. Een 33-jarige Zandvoort Zandvoorter is donderdagavond door de politie aangehouden... omdat hij kort daarvoor een 31-jarige man met een knuppel zou hebben geslagen...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 Met een rood hoofd in de hoek en weer voor het bord Of ik alleen maar ouder mag ik centje wijzen word Ver ver ver ver mijn oren. ver ver ver Dat het nog kan ver ver Ik zat maffe dingen, gewoon is bij mij, echt wel werk genoeg. Lijkt wel alles af, zo loop ik te zwingen. Lazarus en toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schoolplein voor de allereerste keer. Laat het pijl bel me bellen, deze jongen komt niet meer ver. No, no, no. I suck up for your novel. I'm wearing your goggles. Virtual, virtual, reality. Hey.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 Een lekker deuntje op de zaterdagmiddag bij CFM Sanfords. Jorda Pharrell Williams tezamen samen met Kelvin uh, Harris. De grote hit van dit moment, dat was Fields. Inmiddels half vier tijd voor de evenementen en een beetje korter want We gaan ze dadelijk weer live schakelen naar CQ Sanfords. Ja, nou zoals al gezegd, he, vandaag en morgen, het is gisteren eigenlijk al begonnen met een uh, vrije training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 Want daar is een spannende race gaande en uh, ja hoe dat allemaal verloopt daar. Dat hoor je naar deze van uh, Pieter Tos en Johnny B Good. Ja, onze collega Willem Bruis, die is helemaal gek van de reggae. Dus uh, deze van Pieter Tuss, die draaien we speciaal voor hem. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, met nog uh, ruim zes minuten op de klok... gaan we weer uh, snel overschakelen naar uh, Willem van deze. op circuit salvoort voor de race van de DTM, Willem. Ja, het uh, DTM, uh, je zei het al, uh, de hebben het strijd op de stad, uh, het is toch zo dat we drie PMW's aan de leiding hebben op kop is het inmiddels weer uh, Timo Klock met de tweede plaats Michael Wietman en derde de pellig uh, Maxi Martin. Maar zij worden gejaagd, opgejaagd door uh, Mike Rockenveller uh, in een Audi die uh, op allerlei uh, manieren probeert die pellig uh, Martin voorbij te komen. en vlak daarachter uh, vindt weer terug uh, de tweede Audi van uh, JE Green. Audi lijkt uh, een erg goed te goede baan. Het enige probleem voor ze is dat die drie uh, BMW's voor ze uh, zitten. En de, derde, uh, de man op de derde plaats, Maxi Mart, hè? Ja, Die verdedigt niet alleen zijn eigen positie, maar die verdedigt daar uh, met uh, flink verdedigend rijden. Op oh, de positie van zijn genoten voor um, aan de leiding uh, Timo Krok en op de tweede plaats uh, Marco Wiedman. Kijk nog even, verder terug uh, in hetzelfde. Ik zie ook uh, René Rast, ook onderweg in de Audi. Ook uh, volop bezig met actie, om te proberen verder naar voren te komen. Het is 38 uh, hele mooie dingen hier in de Audi S uh, Maro Engel. En hij ziet de jaren op, uh, ja, voor meer coureur van 3 weken geleden, al die uh, Rast is momenteel leider in het WK met 113 punten. Maar uh, de, nummer 2, ma heb jij zicht op uh, Matthias Ekström? Ekström, uh, zoals de eerder vertelt al. Volgens mij is hij de leider in het kampioenschap. En Rast op de tweede plaats. <laughs> Die speelde eerder in de Gerlacht bocht. Zoals zij zei, uh, Ekström ook uh, wereldkampioen, uh, huidige wereldkampioen. Rallycross. Rallycross dat kan Miki hier zien in de Gerlacht maar voor daarmee zoveel posities... dat hij nu in de zesde plaats krijgt en geen enkele punt binnen gaat halen, die Eekseum. Oké, dus dat verschil wordt alleen maar groter... om de leiding van het WK. Ja, dat gaat in voordeel spreken van René Ras. Maar goed, morgen hebben we nog weer een race. Het kan zomaar zijn dat Eekseum even goed als leider... zo'n gaat verlaten.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 Naar onder meer deze single van The New Shoes... in The Point of No Return.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 Zoals u wellicht weet, geachte luisteraars en kijkers, vindt op 1, 2 en 3 september weer de historische Grand Prix-weekend plaats op het circuit Zandvoort. Daaraan voorafgaand en gedurende dat evenement is er dus ook een, een mooie expositie in het Zandvoortsmuseum. En de, dat, is natuurlijk, dat gaat allemaal over de Grand Prix van Zandvoort in het verleden, de historische Grand Prix. Heel veel, uh, uh, ab, heel veel uh, historische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 Ja, en ze is toch een uh, PN2 feestje uh, geworden. En toen plaatsen 1 uh, Timo Krok, tweede Marco Wietman en derde uh, de Belg uh, Maxime Martin naar Timo Krok. ongetwijfeld bij de luisteraars, uh, sommige van de luisteraars uh, wel bekend, als wij kijken naar uh, RTL... Uh,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 Nou ja, het was uh, op uh, die manier verwacht. verwachten en natuurlijk naar de kwalificatie... Maar, uh, ja, dat uh, dient gezegd te worden... Uh, ...BNW... Bij bij ...toch wel mazzel gehad heeft uh, met... Uh... De omstandigheden, zij waren zo slim. Nou, misschien hebben ze een goede weerman om goed en bij tijd uh, het spiel te gaan, om te kwalificeren. De andere teams, ja, die kregen toch met wat uh, nattigheid te maken op de baan. Vandaar dat we het BMW al hadden met uh, de vier eerste startplaatsen. Ja, en als je vier BMW's voor je hebt... Is het is altijd uh, moeilijk om uh, voorbij te gaan natuurlijk, want uh, de vierde verdedigt toch goed. Uh, en dan heb je er nog drie uh, te gaan. En, uh, het is een uitermate uh, lastige zaak. Uh, of op het op morgen ook zo'n BMW-feestje uh, gaat worden hier. Wanneer we uh, allemaal uh, ongelijke gelijke omstandigheden kwalificeren en ook de race uh, van start gaan, dat durf ik te betwijfelen. Ik zet mijn geld uh, morgen op een Audi.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 Al opgepakt door McLaren. Drie weken terug een testdag gehad voor McLaren in Hongarije. En hij was met die auto daar nog sneller als Doorn, de vaste McLaren-rijder. En hij zat aan de tijden van Alonso, die had ook reed met die McLaren. Dus ja, een jongen die in de gaten moeten gaan houden. Zij gaan zo dadelijk kwalificeren voor dus de races van morgen. We hebben nog een race...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 Ik had trouwens ook de naam van Schumacher junior tegen. Tot, uh, Mick Schumacher die rijdt uh, Formule 3. Morgen uh, eindigt hij op een uh, zesde plaats uh, in het rookie klassement. Uh, hij, dit is zijn eerste jaar in de Formule 3, eindigt hij uh, als tweede. Maar in ieder geval, uh, als ik jou goed beluister, is het nog volop racegeweld uh, tot, uh, tot laat in de avond, zo kan ik het bijna ja. zeggen. Hè? Tot laat in de avond, want uh, ik dacht om zes uh, uur of om zeven uur zelfs, dan uh, kijken we nog de start van uh, GT -race. een GT-race, Noord, uh, een Europese uh, gt kampioenschap. en die hebben nog een race over een uur ook, uh, dus ja, uh, die beginnen om zes uur, iets na zes, en die gaan door tot uh, iets na zeven. Okay, Oké, dan. En, uh, nog wat taxi-ritjes, dus uh, de herrie gaat nog even door. Ja, want uh, wanneer uh, zien we Max?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 Ja, interessant. <laughs> okay. hey Willem, Willem dankjewel voor dit moment. En later meer over de DTM en de andere races. Dankjewel. Perdido todo, me dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento.